At, yeah. all, at all no you have to actually learn the art of listening yes and mm -hmm. the art of uh, appreciating and enjoying music yes but actually in factually the barking of dogs and the grunting of the pigs are more melodious than all the musicians that we have produced uh, for centuries yes you see that's why i sometimes say beethoven's ninth symphony at fifth symphony They're no better than the noises we made when we shit. Yes, right. That is more natural Yes, than Beethoven's Ninth Symphony or Fifth Symphony. I don't know if uh, your listeners <laughs> or yes, will be interested in this kind of a dialogue between us both. We have to use very refined words, I'm try. <laughs> It's getting worse now. Yeah, don't worry. <laughs> I'm not worried, okay? <laughs> Uh, no, but so, like, so, if you can call, say, uh, music a kind of sophisticated farts, basically, then that means that, like, talking is basically, because we, we give a lot of meaning to with notes, there's still like a kind of feeling involved, you know, with, with, with, with, because with, we with feel, talking. Uh, because we feel that we are not adequately communicating whatever we are trying to communicate to them, You use what you call, you see, emotion, force yourself and force them to appreciate whatever you are trying to make them appreciate. Yeah. Right. Otherwise it falls very flat. Although I come from India, still I cannot stand the North Indian classical music. No. You see, you know. So it's not a question of appreciating or not appreciating, enjoying or not enjoying the Western music. But I'm not interested in that kind of a... In music at all. I can stand and enjoy and appreciate South Indian music because I was exposed to that kind of a thing. My wife was a great musician. She was all the time singing at home, so I had to put up with that kind of a thing. Yeah. But I have never been attracted to music of any kind, whether it is South Indian, North Indian, Western, classical. As a matter of fact, I have been on many uh, radio stations in the United States, pop music, rock music, classical music. They're somehow like my interviews there, but I very rarely said anything nasty about music. <laughs> <laughs> yeah, so <coughs> the CS the of What course... What kind of <laughs> All right. <laughs> no, no, very... turning out to be very amusing, this interview. Not very serious. Ben ik dan weer met Red Radio. wel op zaterdag 10 september 2011. Hopelijk voor jullie weer de komende twee uur een gezellig avond van te kunnen gaan maken. Misschien horen jullie me wel even slikken, maar ik heb net een, een droog worstje uit de koelkast gehaald. En dan zit nou lekker te smikkelen. Maar dat doe ik meestal niet, dus ik zal blij dat blijft als mijn mondtafel is. Vá-se lá com o mundo, não Da mais. Dá-nos o o Se a minha tente, eu sou como o mundo, não Homem que não tem mal, outro que não há mais não como a sua sem não deixei mais. o minha maldade, nem vir a Eu fui nesse, eu não dou saindo Um copo saiu, eu dou uma possessão em paz. Raspa, eu amo dessa e paz. Da casa saindo, uma nova de estar, de paz. Deus seria para um novo dessa tot de stijl. De pastorie. De pastorie. De pastorie. De pastorie. De pastorie. De pastorie. De pastorie. De De De Sinds jongs af, in de stad, praat ik vaak, jaloers op de stad. Ik hou van de stad, zo, goedenavond avond hier ben ik dan weer een keertje. De worstje dat was al zo lekker, zeiden die waren die worstjes, hè, ze werden C1000 verkopen. Kosten 69 cent, zijn van die gerookte worstjes. En die zijn dan, die nemen dan meestal met de tien tegelijk. Daar waren ze al op van de week, op eentje na. Ik heb vandaag weer zeven gekocht En die zijn best heel lekker. En als je dan aan het eten bent. En als iemand anders. Als ik naar iemand anders zit te luisteren. En die zitten te eten. Dan stoor ik me eigenlijk hand. Ik heb eigenlijk, me die je nergens niet aan het storen. Maar dat stoort mij dan. En dan ga ik het natuurlijk niet steeds. Zeker niet zelf te doen. En daarom ben ik gewoon even, dus heb ik even wat afstand genomen. Want ik ken mezelf. Ik heb toch als rust wanneer dat hortje op is. Dan heb ik het op. dan nou kan ik weer met een gerust hart met jullie gaan communiceren. En terwijl ik zo lekker zat te genieten van mijn hortje, zijn inmiddels binnengekomen de Annacens. Goedenavond, lieve Annacens. Ook Dani is binnengekomen, dag lieve Dani. Ook onze alle Dirk. Dag lieve Dirk, kijk. Had het weer gezellig om jou te zien binnen te komen. Dan is het natuurlijk donderdag, maar die heb ik al gedacht gezegd, maar jij ook natuurlijk, lieve donderdag. Welkom. Fijn dat je die vanavond bij ons bent. Dan is het natuurlijk Elisabeth. Dag, lieve Elisabeth. Met natuurlijk gevolgd door Frank. Dag, lieve Frank, ook jij. Ook voor jou, leuk dat je er bent. Nou, Elisabeth zei al: gehoord dat ze stil is, want Jan had gehoord dat ik zat te smikkelen. Dus ook jij, lieve Jan, en lieve Elisabeth. En lieve Harry, welkom in mijn programma. Dan is het natuurlijk hoor, die zegt al, het is heerlijk zaterdagavond. Ik zal straks ook eens even dat, een keer eens, ik zal eens een keer dat liedje downloaden van, uh, op zaterdagavond. En dan, kan ik dan ga ik dan even daar aan spelen. Net naar mijn muziek, en dan ga ik dat spelen. En dan ga ik ook nog daarvan de pupjes en de bupjes, dat ik dacht, ik bedankt, zaterdag. Kijk eens even. Alles blijft hangen hier. Trouwbeland aan de hand is dus een weeting, dat blijft allemaal hangen. Die andere plaat bleef wel hangen, want uh, had het al gehoord dat die bleef hangen. Ik weet niet wat het is, deze plaat heeft er een beetje een beetje in gezeten. Vanaf een, maand, af een maandag. En hij stond nog steeds te draaien. Dan, natuurlijk, uh, Tjakko, ja, die zei al lekker: het is fijn zaterdagavond. maar zeker, lieve uh, Tjakko, dan is het ook weer fijn, want dan kan ik jullie weer allemaal ontmoeten. Nou, dan is er natuurlijk uh, Jochem. Jochem heeft van de week zijn pc schoon laten maken. Tenminste, alleen in de buitenkast, zegt hij. Doet het allemaal weer goed? En dan moet nog toetsenbord en zijn monitor geloof ik. Maar ja, dat maakt niet uit. Dan is natuurlijk onze Krijn, onze allerliefste Krijn. Dag lieve Krijn. Ook fijn weer dat jij er bent. Dan natuurlijk onze Gertjons, die de die binnen is, komen we En weer plaats heeft genomen in ons midden. En gezellig met ons samen is. Op deze zaterdagavond. 10 september 2011. Ook wil ik natuurlijk niet vergeten. Nou, daar wordt tien keer niks. Ik zal resistenten opzetten. Maar ik wil natuurlijk niet vergeten om het red, red en de operator het van deze zijde een hele lieve groep toe te wensen van het rijden. En dat doe ik natuurlijk ook aan de mensen die op de moment naar heel zitten te luisteren. En die het ook altijd weer gezellig vinden om bij ons in ons midden te zijn. Lieve mensen allemaal, een hele, hele goede avond. Ik zie dat inmiddels ons Colinda ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Colinda. Ook fijn dat jij er natuurlijk bent. Altijd weer gezellig. En je hebt altijd weer wel iets te vragen of te vertellen. Dus ik zou zeggen, kom daar maar. Op. Jullie weten wat doen we vanavond. Nou, uh, vanavond doe ik niet zo veel. Als natuurlijk een gezellig kaartje trekken voor jullie. Ik ga gewoon een, een inzichtkaartje trekken. Net gevolgd door een engelenkaartje. Dus er zijn twee kaartjes vind ik laten kijken wat zeggen de engelen. De engelenkaartjes trek ik vanaf de computer een de inzichtkaartje trek ik gewoon zelf. En dan kun je gewoon zien wat staat er ons allemaal de komende week. We maken het er gewoon een hele gezellige avond. Ik heb daar gewoon zin in. Waarom, dat weet ik niet, maar het is gewoon zo. Het zijn er wel eens van die avonden dat je zegt, ik heb minder zin. Of het gaat me wat minder goed. Maar je hebt ook van die avonden dat je zegt, van hé, hey, vanavond heb ik eigenlijk zin om een feestje te houden. Of vanavond heb ik zin om eens ergens op visite te gaan. En zoals jullie vanavond allemaal bij mij op visite zijn, want zo is het uiteindelijk, hè. Zo moet je ze uiteindelijk ook zien. Jullie zijn na van allemaal op visite bij mij. Lekker gezellig zijn we samen en de een naar de ander komt binnen gelopen en jullie doen allemaal elkaar elkaar weer blij om elkaar te ontmoeten. Jullie begroeten elkaar ook altijd op een hele liefdevolle manier. Het doet me altijd goed want dat wil zo zeggen, dat is de band die toch ...de chatters en de gasten van Rinnen Radio met elkaar verbindt. Dat is het liefde, dat is de saamhorigheid, dat is het fijn elkaar weer te mogen zien. Dat is met elkaar meeleven, met elkaar meelachen en met elkaar meepraten. Dat is natuurlijk de kracht van, ook van mijn programma. Ik ben nu al, ik weet niet hoe lang aan het uitzenden, als ik het goed begrijp, was het al vanaf 19... Kijk, of ik ben in 1995 in een Doornbosch gaan wonen. En in maart 1995 of in maart 1994... Kijk maar, even nadenken. Ik ben in, uh, in januari 2006... ...ben ik in de montje en gaan wonen. En dat... En die, en dat en die kerstmis, toen hebben z'n allemaal kerstmis gevierd bij mij thuis. Toen dus stond ik al op het punt om, uh, dat ik wist dat ik zou gaan verhuizen. En dan had ik ook al een bed van mijn vader bij mij boven staan, waar Guus en, uh, en Els en Showbian uh, en, uh, en um, Adrien sliepen boven. Dus dat was een, dus ik denk dat ik vanaf 19. 2004, of vanaf 2000 maart, 2004 of 2005, al uitzendingen doen bij Rede Radio. Dus dat is uiteindelijk al 6 of 7 jaar. Dat ik natuurlijk altijd mijn deur opstel, elke zaterdag weer voor mijn gasten, die altijd welkom zijn. En dat het natuurlijk altijd leuk is om er iedere keer te ontmoeten. En als ik dan zie dat er toch heel veel van het eerste uur mij nog steeds trouw gebleven zijn en nog steeds gasten zijn, die iedere week weer terugkomen, dan weet je in ieder geval dat je het goed bedoelt en dat je het goed wil doen voor de mensen die naar jou luisteren. Vorige week was het best wel heel erg druk op de chat, het was heel gezellig. Alle oude gedienden kwamen ook weer aangewandeld, De Shobian en Els kwamen. En zo kreeg je iedereen, komt zo van, met een Anneke kwam, en dan is het toch altijd weer leuk dat ze iedere keer weer die mensen bij binnenkomen. Als ik dan Lisbeth zie, weet je nog goed dat ze mij de eerste keer ontmoeten, toen wij de kerstviering hadden of bij, bij Adrie, toen ze met haar kolderretriever uh, de haar kwam lopen, wil je natuurlijk ook nog niet vergeten. En dat was natuurlijk ook altijd... Zie je wel, ze zegt het ook, 2006 zag ze mij voor de eerste keer bij Adri Toen kwam ze met uh, Gukke. En, en uh, Elisabeth, want die vroeg ik aan een harde weg, geloof ik. Zij liep net met de hond op straat, toen ik daar zoekende was naar, naar het adres van Adrie. Dus zij was de eerste die ik toen, in, toen ik vechter binnenkwam eh, tegenkwam. En liep ze met de honden, ze zat de honden loslaten. En ze is achterhand ook naar Adri gekomen, waar het weer natuurlijk een heel leuk samen zijn was, met heel veel mensen die toen ook, ook allemaal heel erg actief waren op de chat, en die nu eigenlijk maar heel weinig, af toe komen ze nog wel, maar heel weinig, maar dat zegt gewoon helemaal niks, want ik luister ook graag naar de programma's van Adrie, en van Donner, en van Guus, en van Jovian, en van Els, en van eh, Sunset, maar ik kom niet, op, niet altijd op de chat. Nou, dat had ik in eerste instantie, heb ik daar natuurlijk, mijn reden voor? Omdat ik natuurlijk, toen ik uh, pas op de chat uh, was, was het natuurlijk een heel item dat ik natuurlijk heel spiritueel was en contact kon leggen met overleden personen. En wanneer ik dan in de chat kwam, uh, terwijl mijn andere collega's al het uitzender waren, dan kreeg ik constante vragen, uh, spirituele vragen, allemaal op mijn bordje gelegd. Dat vind ik niet erg, dat vind ik wel helemaal leuk natuurlijk, want ik wil er altijd zijn om mensen te helpen. Maar, ik vond het niet leuk tegenover degene die het programma aan het presenteren waren. Want die hadden dan hun eigen onderwerp, en ik zat dan, en dan was het net op dat heel die aandacht van hun weg ging en dat die allemaal, wat ik die dan aan toe toetrok, dat gaf mij dat gevoel Het is daarvoor dat ik op een gegeven moment niet met de chatting ging, want... Als mensen aan mij vragen stellen, wil ik ze beantwoorden. Maar, dan doe je dat gewoon op een paar moment niet. En zodoende is het vaak dat ik heel vaak luister, maar weinig op het chat. Ik heb mijn eigen wel voorgenomen. Volgende week vrijdag hebben we voor de laatste keer uh, inkorven van de duiven. Dan komt het winterseizoen weer aan, dan ligt het alles zo stil. Dan ben ik vertaald als het goed is vrijdagavond thuis, als ik niks anders is. En dan heb ik mij voorgenomen om weer eens op vrijdagavond lekker mee te gaan zitten chatten met jullie in de programma's van Adri, van Els en Jobian en Marcus. Ik zeg niet dat ik het elke week doe, maar dat is misschien ook wel eens een keer ook gezellig gezellig voor hun. Dat ze ook zien dat ik ook, ook hun een warm hart draag. En op deze manier weer lekker gezellig. Lekker gezellig. Uh, met jullie meekletsen over andere dingen, beetje kwallen, een beetje stout zijn, en zo allemaal. Nou, dat vind ik ook wel eens een keer leuk. Zo is het toch? Maar, in ieder geval, nu is het handels. Nou, het is natuurlijk altijd weer leuk. Het zijn natuurlijk ook weer helemaal leuke namen. Ook altijd als Frank er is. Ik vind altijd die kaartjes die ik voor Frank moet trekken, vind ik altijd heel speciaal. Ze kloppen ook al precies. Ik heb Frank nog nooit persoonlijk ontmoet. Het zal binnenkort best wel eens een keer gaan gebeuren. Dat ik iedereen persoonlijk weer eens ga ontmoeten. Want ja, pas is het een hele dag geweest. Maar ik, ben, ik heb een, natuurlijk al twee dagen geleden een spirituele ruimte ter beschikking. En nog niemand van jullie op de chat is er geweest. Ik geloof dat Theo de edigste is die ooit in mijn spirituele ruimte is geweest. En verder is van niemand die op de chat is, is ze ooit daar geweest. En ik vind het dan misschien toch ook heel leuk... En nee, gisteravond was ik er niet, Ik zeg toch al pas, volgende week vrijdag is de laatste inkorfavond. Dat is 16 september. En dan moet ik vrijdagavond niet meer weg. En dan heb ik de gelegenheid om lekker gezellig eens een keer mee te chatten in het programma van die andere collega's van me. Om het toch ook een keer te laten zien dat ik er toch ben. En dat wil ik dan gewoon even op die manier laten weten. Dus zo doen we. En dat is ook zo. Ja, alsof ze tijd waar. Dan zeggen ze Bel in, in, in Tilburg, hè. In Tilburg ze spraken ze ook, ja, waar? Nee, waar? Dat is een beetje Tilburgs, hè. Ik zie dat Ineke ook binnenkomt. Goedenavond lieve Ineke. Dat weet ook niemand. Mijn adres weet ook niemand. Onze lieve Krijn is al twee keer bij mij geweest. En dat is zo ontzettend mooi... Die een weet, is heel keer bij mij geweest, waar mij thuis nadat ik de centrum heb. En die heeft het ook nog niet gezien. En onze aller Adrie, die is een keer bij mij geweest. Die zou bij onze, mijn zoon hebben beneden het auto-poetsbedrijf. En boven heb ik die ruimte. En Adrie heeft een keer zijn auto laten poetsen, want dat hadden de jongens daar aan het beloofd. Omdat hij die website had gemaakt voor de zonen, hadden ze het beloofd dat ze daar zijn auto voor zouden poetsen. Toen Adrie zijn auto ging verkopen, toen heeft hij hem bij ons gehad poetsen. Zodat hij hem op een nette manier bij die mensen af zou leveren. Maar wat was nou het verhaal? Mijn zonen hadden die morgen zichzelf te slapen. Dus Adrie stond al aan het pand, terwijl de jongens er nog niet waren. Dus toen heb ik naar Adrie gebeld, kom maar naar mij. Toen is hij weer naar mij persoonlijk toegekomen, privé. En de jongens hebben de auto van Adrie hier opgehaald En die hebben hem meegenomen naar het bedrijf. Anders had hij ook die ruimte nog kunnen zien. En toen hij die auto op kwam halen, toen had Adrie weer geen tijd. Want toen moest om drie uur, had hij weer ergens een afspraak. Dus dat heeft ook allemaal misgelopen. Het zal wel een reden hebben. Ik neem aan, nee dat begrijp ik wel, Fred. Ik neem aan dat iedereen, dat alles wat in het leven gebeurt bij ons, dat dat reden. Uh, Lisbeth vraagt, nee, hoe, uh, hoe zie jij mijn opleiding doen? Kruidig geneeskunde, sommigen zeggen dat het te zwaar is. Je moet altijd zo denken Lisbeth, als jij een bepaalde invoeling uh, krijgt, dat jij iets moet gaan doen. En jouw gevoel zegt het is goed, dan moet je eigenlijk je niet aantrekken dat de ander zegt. En natuurlijk kruiden is niet zwaar, maar je moet heel veel kruiden van buiten liggen en dat is zwaar. En dat moet je natuurlijk allemaal van buiten leren. Maar zeg je, ik kan heel erg goed onthouden en ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Nou, wie zegt dan dat je dat niet moet doen? Alleen, je moet gewoon weten, wat ga ik ermee doen? Wat kan ik ermee doen? Dat is altijd heel belangrijk. Kijk, het gaat niet over wat voor cursus mensen gaan volgen. Het gaat meer over het feit, wat kan ik, kan ik ermee? En wat doe ik ermee? Dus dat is altijd wat je heel erg goed in uh, jezelf ogen moet houden, Lisbeth. En van daaruit is daar niks tegen. Dan zeg je, ik ga een cursus volgen, uh, maar wat kan ik er dadelijk mee? En je weet dan niet goed wat je ermee kunt. Ja, is het dan wel belangrijk dat je het gaat doen? Ik zie dat Linda ook binnengekomen is en meteen komt weer al binnengevallen. Goeie, nou, lieve Linda Espiralde, ook leuk dat jij, jullie vandaag bij mij op visite zijn. Want straks heb ik al verteld, je moet het eigenlijk zo zien, dat jullie allemaal bij mij op visite komen. En daar zei ik ook altijd vroeger, ik heb de appelflap klaarstaan. Nou ja, de chocoladebollen waren vandaag bij de MT in de aanbieding, maar er was er geen ene meer vanmorgen om 11 uur. Dus ja, die heb ik maar niet meegebracht. Nou, verder was er niet veel bijzonders, nou een droog broodje, dat kan je thuis ook eten. O ja, het enige wat ik meegebracht heb, dat was een sp euh, gevulde speculaas. Was er al meer. En natuurlijk mijn worstjes niet te vergeten, bij de C-1000. Nou, dat is gewoon een goed idee, eh, Liesbeth. Dus voorlopig gewoon adviseren erin, over een paar jaar zelf eh, van alles maken, als ik een kruiden heb. Nou, want kruiden zijn wel heel erg belangrijk. Ik heb hier zo'n boekje over kruiden, en ik weet nog goed dat mijn moeder leverkanker had. Toen had ik dat boekje, was, toen was ik eens een keer aan het luisteren, op een programma op de radio. Ik denk dat het bij tolkredio is geweest, dat iemand haar over kruiden had. En te vertellen ze dat alle kruiden die in je tuin uh, groeien, dat die genezend uh, krachtig geneeskrachtig zijn voor hetgeen wat jij op dat moment hebt. Dus. Maar dat, uh, dus zeg maar, uh, je hebt, uh, je moet een uh, vloedzuiverende, uh, je hebt makkelijk last van, uh, van ontstekingen, nou, dat wil zo zeggen dat je bloed gezuiverd moet worden. Dan zul je zien dat er... ...dat er uh, jaar, de tijd witte brandnetten zullen groeien. Ja. Nou, de witte brandnetten die moet je dan drogen, knippen, daar thee van drinken en drinken. Zo is brandnetten thee ook heel erg goed voor ontstekingen drinken. Ja. Nou, toen ik dat hoorde op de, op, op, op de radio van uh, welke kruiden die in de tuin uh, groeiden, toen uh, dacht ze, aan, nou, mijn moeder heeft op dit moment leverkanker, dus dan moeten we op dit moment bloemen in de tuin uh, groeien, of onkruid in de tuin staan, die met de lever te maken hebben. En ja hoor, inderdaad stond er, ik weet niet meer wat voor kruid het was, want ik praat nu al over iets dat alweer, um, trouwens, gisteren was het, zo'n jaar geleden, dat mijn moeder is overleden, dus ik moet dadelijk nog even het, uh, het liedje van uh, Jantje Smit draaien, hè? Want het was gisteren de dus sterfdag van mijn moeder. Toen ik ook op vrijdag. Ze dus is ook op vrijdag overleden. Dus dat gaan we dadelijk nog even doen. Even met mij samen, met jullie samen, even de dag beleven dat mijn moeder overleden is. En dat doe ik altijd met het plaatje van Jantje Smit. Van uh, Dan breng ik witte rozen voor En toen ging ik kijken. Uh, in de tuin en inderdaad in de tuin groeide toen een kruid en in de in de voorbeelden, in het boekje kon ik toen zien wat voor kruid het was en het was inderdaad tegen ziektes. En zo zeggen Jochem bedoel je dat onkruid genezend werkt? Ja. Je moet dus altijd kijken wat groeit er in mijn tuin. Welk onkruid in mijn tuin krijg ik heel moeilijk uitgeroeid? En op het moment dat, dat je dat ziet, dan weet je ook gelijk wat er aan jou gebeurt. Want het is altijd zo, de natuurwetten regelen het zo, dat het, het kruid en dan onkruid tussen haakjes groeit in jouw tuin, dat jij dat nodig hebt voor je gezondheid. Want onkruid is in de knappe staat, niet, het is kruid, maar wij noemen het Omkruid, omdat veel mensen noemen het onkruid, omdat ze het niet kennen. Maar uiteindelijk zijn het gewoon kruiden, die in het wilde groeien in jouw tuin. Of op jouw balkon in je bloembakje. Maar uh, houdt het altijd heel erg goed voor ogen. Ineke zegt ook, op het graf van mijn pa stonden binnen een jaar allemaal goudsbloemen. Dat helpt tegen kanker. Het was wel een beetje te laatste zeg Ineke. Maar dat was ik zo. Ja, Colinda die vertrekt ook, dag lieve Colinda. Het is natuurlijk zo, paardenbloemen en, en, eh, zijn en saai Het alles ik heb gewoon de hele tuin van met stuk tegels gehoord. En toch lieve esmeralda: dat kan. Maar als jij zeg maar, in de gaten gaat houden wat er tussen jouw tegels uitkomt, gaat groeien, ook daar groeit, op een bepaald moment komt daar, komt daar iets tussen uit. Dus het is altijd, altijd, of je moet een plastic ondergelegd worden, dan kan het. Dan kan er niks maar als je het gewoon op zand hebt gehoord, dan zullen we op een gegeven moment gaan merken dat er toch weer iets omhoog gaat komen tussen die, uh, uh, tussen die naden van die, uh, van die tegels waar weer kan zijn een een of ander kruid gaat groeien dat voor jou voor belangrijk is. Ik zie dat onze Theo ook binnengekomen is. Goedenavond lieve Theo. Je weet, als jij er bent, ik maar me altijd prettig en gezellig, altijd gezellig dat je er bent. En ook onze Bjorn is binnengekomen vanuit België, dus lieve Bjorn, ook jij nog een hele, hele goede avond. Nog een hele, hele goede avond en fijn dat je er bent. Ja, Brambo, dat is helemaal een allende, hè? Ik heb weten wat toen ik hier kwam stond. is ik van die bamboe struiken Wat ik niet heb moeten doen. Om die bamboe uit te rooien. Nou dat is onvoorstelbaar. Daar heb ik volgens mij er niet aan van overgehouden. Maar dat bleef groeien. Dus dat bleef groeien, dat is gewoon... Nou. Tjakko je het een moment helemaal op skype. Die zal wel zo naar de kerk moeten Maar Die moet gaan, gaan altijd naar de kerk. Ja, het is zaterdagavond. En dan is het daar zondagmorgen geloof ik. En dan moet hij altijd naar de kerk. Nou doet hem niet zoveel de groeten. Doet hem niet zoveel de groeten van ons allemaal, euh, lieve Tjakko. Ik joch hem zeggen het ook altijd een hem van me. Doet hem de groeten vanuit het kikkerlandje in Nederland. Zijn oude landje, zijn oude geboortelandje. Want Herman is natuurlijk iemand in die in Nieuw-Zeeland. Maar dat is eigenlijk een Nederlander van geboorte. Hij heeft altijd in Nederland gewoond. Hij <coughs> komt heel vaak in het programma van Guus. Hij heeft met Guus ook samen een programma. En dan, uh, dat is toch leuk om zo ver over zee, dan hier toch weer verbinden te hebben met het land, waar je uiteindelijk je roots hebt liggen. Ja, het is daar nog morgen. Ik weet altijd als je zaterdagavond in mijn chat is, dat hij dan zegt, nou hier is het morgen. En dan gaat hij er altijd uit, want dan moet hij naar de kerk. moet er nu vanuit gaan, Jan, dat je niks van je moeder hoort, hè? Ze is nu gecrimeerd. En nu komen ze zeven, want nu is ze dan boven. Dan wordt ze te rustig gelegd. Daarna moet ze, uh, wordt ze ter verantwoording geroepen voor de dingen die ze fout heeft gedaan. Dan mag ze zelf kijken terug naar haar leven. En daarna gaat ze naar de sfeer waar ze thuis hoort. Dus waar ze uiteindelijk door haar... Leven op aarde weer terechtgekomen is, en dan van daaruit kan ze weer contact leggen. En dat is op het, moment, op het minst zes weken. Dat ik met haar contact kon leggen, toen was ze nog niet in die, in die, in die rustperiode. Toen kon ik nog contact maken met haar. Nou, nu is de ziel wordt nu van de hele zeg maar van heel de wereld afgesloten. Want deze periode hebben mensen ook nodig om van het aardse los te komen. Kijk, zo'n ziel, die leeft heel lange tijd op aarde. Dus die is aardsgebonden. En wanneer iemand is overleden, dan worden ze te rustig gelegd. Want dan moet de ziel loskomen van het aardse. Want als ze dat niet zou zijn, hè, kunnen ze daarboven moeilijk rust vinden. En dat is precies hetzelfde. Je ziet wel als mensen... Die zijn op aarde, maar zijn altijd nog verbonden met je boven. Die hebben nooit goed het je boven los kunnen laten. Ik was maar heel even, even terug, want ik ben dan nou eventjes met uh, Jan op praten geweest. En dan is me even aan het gaan wat er op de chat gezegd heeft. Weer hadden zeg, mijn vader was bij het overlijden van zijn moeder ook Klokken stil. Heel gek is dat, hè? Het is heel vaak dat overledenen, ik, ik merk dat ook vaak in, in mijn contacten met mensen, waar mensen ben of dingen. Ik zie, ik merk, ik, ik ontdek ook heel vaak dat overleden personen vaak via klokken. Of wekkers, wat ook laten zien dat ze er zijn. Of dat er iets staat te gebeuren. Dat is heel typisch. Mijn zus, hij weet het nog wel, die heeft zelfdoding gedaan. Ja. Maar die mocht bij mijn broer nooit winnen. Want die had het wel zo bond gemaakt, het was ook zo. Dat je op een gegeven moment zei, nou jij komt er mij niet meer in. Maar ja, toen zij zelfdoding had gedaan. En toen had ik contact met haar, me, toen moest ze lachen. Toen zegt ze, ja, ik mocht bij onze kon niet meer binnen, maar nou kan ik wel binnen. He? Of, dat, of dat hij wil of niet, nou kan ik maar een termijn binnen. dan kan hij niet zeggen dat ik er niet uit mag. En toen zei hij, mijn schoonzus ik weet niet wat er is, maar iedere keer staat bij onze klok stil. Ze zegt, nou, dat is onze Jan. die komt iedere keer bij jullie binnen en die zet die klok stil. Om te laten weten van, zie je wel, ik ben toch lekker. Ik zei, dan moet jij gewoon een keer tegen te zeggen, zei ik tegen mijn schoonzus, nou Lian, ik vind het helemaal niet erg dat je komt, het is best gezellig, hè? je mag van nou mij altijd binnen, He? dat vind ik best leuk, denk ik. je mag altijd binnen. En dat heb ze toen gewoon hardop gezegd, en die klok heeft nooit meer stilgestaan. Dus het is altijd heel typisch dat die lui altijd via een klok, of door het doorspoelen van het toilet, altijd laten weten dat ze er zijn. Ik weet ook niet hoor, waarom dat dat is. Dat, ik kan het ook niet verklaren, ik weet nog goed. Toen we, uh, weken voordat mijn vader uh, kwam te overlijden, toen werd ik elke nacht om drie uur wakker. Om drie uur wakker, dan keek ik op de wekker en dat was drie uur. Dan ik ging even naar toilet, ging ik slapen en het was dus een week aan het stuk. En mijn vader ging het allemaal wel niet goed, maar het was sowieso niet zo dat we dachten dat hij al, dat er het einde aan het komen was. En het gekke is dat ik om drie uur gebeld ben, mijn vader was toen opgenomen in het verpleegthuis, omdat het toen op het met welstrek dat ik om drie uur s'nachts gebeld ben, dat ze doorgaven dat hij overleden was. Dat kan, Jochen. Ja, weet je, waarom? een keukenblok daar zit een kraan aan en er is water. En het water is een heel goede geleider om spiritueel contact te krijgen met overledenen. Nou, ik heb jullie straks een mailtje gestuurd over die GSM en het ei. Voor voordat ik die kaartjes ga trekken, wil ik dat toch even iets zo vertellen. Ik ben het daar helemaal niet eens. Dus is ook daarom dat ik het doorgestuurd heb. Ik weet me goed in de tijd dat ik altijd een gsm had. En heel veel in de auto zat. En met de gsm aan het bellen was. Dan was ik wel eens met iemand aan het bellen. En dat duurde soms wel eens een uur. Omdat ze nodig... Uh, ik, ja, ik kom nooit uitgepraat. En dan nadien... Dan was mijn, mijn oog... Dat kookte helemaal, dat gloeide helemaal. En toen heb ik ook wel het besef gehad, volgens mij, zijn die stralingen helemaal niet goed. Ik heb dit trouwens ook al een keer naar jullie verteld, tegen jullie verteld. Ik heb het ook al eens een keer tegen jullie verteld over de straling van diegene. En daar ben ik vast van overtuigd. Want ik heb jullie dan een mailtje mogen sturen waarin, waarin uh, uh, dan verteld wordt dat, in, in, ik geloof dat het in... Ik weet nog niet meer waar het was. Dat daar dan een ei en, een, en een, twee gsm's tegen elkaar en daar in een ei. En die hebben ze zo 65 minuten je het moeten laten staan. En dat ei was gewoon gekookt. En dat gebeurt natuurlijk ook met onze hersens. En ik ben dan vast van overtuigd dat dat klopt. Ik ben er helemaal van overtuigd. Er is niks dat mij te twijfelen. Omdat ik hetzelfde ooit aan de lijve heb ondervonden. Dan heb ik eens even mijn plaatje verzoeken. We gaan natuurlijk vandaag eens even ons smaar. Van gaan we vandaag eens even in het zonnetje zetten. We oh, even kijken wat plaatjes plaatje doen. hoor. Want ik was het alweer bijna vergeten, maar dan begint de plaatje al hangen. Zelfs als ze zeggen wilden, zouden we niet eens even de plaatje gaan hangen hiervan. Oh ja, dat is waar, dat is een Hier hoeft hij niet bij hoor, ergens Ik heb even geen muziek op staan, lieve mensen, want die plaat bleef hangen. Hier ik hem. Nou. En jullie weten het allemaal, dat is jaar dat dat plaatje uitkwam van Jan Smit. Dat was in het begin van uh, maart of zoiets. Toen heeft Wilfred, eens dus even kijken hoor, dat het toevallig opstaat. staat. Uh, toen heeft mijn zoon Wildfred dit plaatje van mijn moeder, uh, gekocht. Zonder dat zij nog wist dat zij levenkanker had, want toen was er helemaal geen sprake van. En toen mijn moeder leverkanker had, en toen ze wist dat ze niet lang meer zou leven, toen wilde ze de hele dag door dit plaatje. Dat hebben we ook op gipeten gezet, en dat draaide 24 uur per dag, draaide dit plaatje. Toen mijn moeder ook eens overleden, toen heb ik ook midden in de nacht, dit plaatje keihard gedraaid. Nou, de buren zijn al hadden gedacht, Ze is dus om elf uur overleden, dat het deel was, als ze weg was, als het 1 uur. Toen dus heb ik dit plaatje aangezet, en keihard gedraaid. En ik heb ook de eerste tijd, toen woonde ik nog in België, iedere keer, als ik in mijn verdriet zat, ging ik dit plaatje draaien. En nu doe ik het ieder jaar eigenlijk, en mijn moederdag, en met kerst, draaien, en als ze een jaren gezien, in december, dan draai ik dit plaatje. En nou wil ik het even, ook draaien, en eventjes stilstaan, dat dit alweer een dat was in 97. Dus het is nu alweer 13 geleden. Alweer 13 jaar geleden dat ze overleefd naar nou, die tekst luistert, dat is natuurlijk altijd heel erg emotioneel. Want wanneer je zegt van, oma, het is hier zo eenzaam zonder jou, dan zeg ik altijd, moeder, het is altijd zo eenzaam, hier zo eenzaam zonder jou. En dat is natuurlijk ook heel erg uh, uh, een, een liedje met die woorden, die zijn natuurlijk heel emotioneel. En zo kun je het natuurlijk voor iedereen invullen. Ben je je vrouw verloor, kun je zeggen, de naam van je vrouw zeggen, ik hou van jou, het is zo eenzaam zonder jou. En ik weet nog goed toen mijn moeder was overleden. Toen heb ik ook, hadden wij witte rozen gekocht. Voor alle kleinkinderen. En die hebben alle kleinkinderen hun naam, al allemaal naam opgezet. En die kleinkinderen hebben toen allemaal hebben die naam van, uh, van mijn moeder. En dan die witte rozen met een eigen naam erop, met een bloemetje En dan met de eigen boodschap erbij. Allemaal bij mijn moeder op de kist Dat was best wel heel erg leuk. En het waren ook witte rozen op de kerst natuurlijk. Maar zij vond dit zo'n geweldig liedje. En, en, en vooral als die dan zingt, ik ga naar het aardsparadijs. Dat zei mijn moeder ook altijd, hè. Mijn moeder zei altijd, ik ga naar het aardsparadijs. En ik weet nog, ik nog goed, zat in zo'n gedichtje, daar waar het altijd vrede is, daar wil ik zijn. Ik weet niet meer of ik dat ergens nog heb staan in mijn boek, maar dat was eigenlijk mijn moeder zijn omdat mijn moeder natuurlijk best wel veel ellende met mijn vader meegemaakt heeft gehad. Ja? Altijd in het altijd ruzie, altijd van Het is daarom waarom dat ik daar ook niet tegenkom. Ik kan er nooit niet tegen als mensen onhebbelijk worden of haatelijk worden of dingen dan staan er bij mij toch nog gelijk die stoppen door. En dat heeft toch te maken met hetgeen wat je als kind hebt meegemaakt. Dat blijft toch jouw leven, het blijft En dan denk je altijd dat je, dat je heel veel verwerkt hebt. En toch is het. Jan zegt ook. Uh, wij hadden ook witte rozen. Ja. Dat is mooi hè Jan? Ik heb het niet in mijn boek staan, maar het staat op, ik heb van mijn moeder een grote herdenkingslijst gemaakt. Hè? Toen mijn moeder is overleden, toen heb ik een heel grote, ja, eigenlijk bijna de grootste wissellijst die je kunt hebben, heb ik toen uh, gekocht. En daar heb ik dan in zitten de, rij, de laatste rijbewijs, de spreekt e -de -de de uit de krant, de overleidingskaartje... Um, dit printje eigenlijk wat je kreeg als iemand begraven is. Uh, foto's waar al de kleinkinderen op staan. Een foto van mijn moeder met dingen. En dan heb ik gewoon een hele... Ook al die kaartjes van die rozen. Die heb ik toen allemaal afgehaald. Die heb ik uh, voordat ze ze in de kist gooiden, Die heb ik daar ook allemaal ingeplakt. Dus een, een hele collage eigenlijk aan mijn moeder. Die heb ik ook allemaal opgehangen, Maar hier... Dan had ik in dit huis, kun je die in de muren komen. Dus elk schroefje, als ik iets wil ophangen, moet ik iemand benaderen. Dus dat heb ik dan maar niet gedaan. Maar moet ik een keer nou naar een ander huis gaan, waar ik weer gewoon heel normaal zelf met de boormachine een gaatje kan boren, dan komt die zeker weer te hangen. En vooral uh, in het begin, ik had dan toen altijd in mijn trappen gaat hangen. Overal waar ik gewoon ben, niet hier in de trap. Als ik binnenkwam bij mij, hinkt die in de doornbas, hinkt die ook in de trappen gehad. En overal, even kijken of de kaartjes toevallig in mijn voortbalmoment zitten. Want dan kan ik het alsnog eventjes doorlezen wat er voor, voor een tekst op stond. Dat weet ik allemaal me niet meer uit mijn hoofd, natuurlijk, dat is een paar jaren geleden. En ik heb nog wat van die kaartjes bewaard voor mij. als ze vaak nog iets hebben dat aan oma doet herinneren. Uh. En toen dacht ik, ja, dat mag ik die bewaren voor hun. En toen dacht ik dat ik die toen in mijn, uh, in, in, in mijn map gedaan heb. Ja, als ik het niet kan vinden, dan kom ik dan... Oh ja, hier. Uh, hier heb ik het staan, ben er nagedacht. Dus. Het was in uh, 1997. Waar de mensen zijn, waar de mensen zijn die elkaar verstaan, waar liefde liefde is, daarheen wil ik gaan. Waar een nieuwe wereld is. Waar de zon nooit meer verdwijnt. Waar het altijd vrede is. Daar wil ik zijn. Dus, uh, dat was een aangedachte van mijn moeder. Dus, eh, uh, is dus haar gedichtje was. Ik zal het nog een keer lezen. Waar de mensen, waar de mensen zijn die elkaar verstaan. Kun je, ze heeft het zelf ook uitgekozen, hè? ze kwam te overlijden. Waar liefde liefde is, daarheen heen wil ik gaan. Waar een nieuwe wereld is, waar de zon nooit meer verdwijnt, waar het altijd vrede is, daar wil ik zijn. En dan ga ik nog even het kaartje voorlezen. De moeder was in alle eenvoud geestelijk en lichamelijk sterke vrouw. Ze heeft veel moeten incasseren in haar leven. Maar voor haar kinderen en kleinkinderen was ze alles over, want niemand als zij wist wat een moeder voor een kind betekende, want zij had op vrij jonge leeftijd haar moeder verloren. Ze was altijd bezorgd over haar kinderen, maar haar grootste zorg was Geert. En toch hadden ze, hadden ze veel steun aan elkaar, want toen moeder moeilijk uit de voeten kon, Wegens trauma uh, Reuma was het Geert die haar hielp met uit aankleden. Tot april dit jaar, toen is Geert ernstig ziek geweest en vanaf toen ging moeder langzaam achteruit. Ook was ze vaak in luisterend oor voor de mensen die problemen hadden. Haar deur stond voor iedereen open en vele mensen en vele weg, na, wisten de weg naar haar te vinden. Ze heeft tot haar ziek zijn nog theorieles gegeven en velen hebben hun certificaat door haar behaald. Laten we alle de lessen die moeder ons heeft willen leren goed naleven, dan zullen wij leven als een goed mens. De kracht om dit afscheid van moeder te kunnen dragen, is de overtuiging dat zij niet bang was voor het, ont, eh, voor het ontwaken. Voor het onbekende. Het was voor haar de reis naar God en het paradijs. En dat is natuurlijk altijd heel mooi. En, en, en dat, dat was nou dat was typisch ook echt mijn moeder. Dus dat, nou, we hebben even stilgestaan bij het overlijden van mijn moeder. Dat was nou alweer 97, nog een jaar lang als ik dacht, zo zie je maar hoe, hoe iets kan gaan. Dat je aan nou het rand op een gegeven moment nog niet meer het jaartal weet. Hoe snel dat dat eigenlijk gaat, hè? Nou, ik jullie weten, ik ga we jullie vanavond een gevoelskaartje trekken. En dan meteen een engelenboodschap erachteraan. Want, en die doe ik dan niet internet. Ja? De zijn zijn boven. Waarom mag hij niet naar beneden? Dan wil hij het kleine even naar beneden, en dan mag hij dat niet. En dan uh, wil hij toch even naar mij toe, en dan mag hij dat niet. En dan jankt hij, dan kan ze hem nog beter even laten gaan. Nou, het eerste kaartje. Wat ik nu ga trekken is voor de anarchist. Anarchist, als jij eens wist wat ik wist, dan zou je zeker weten en vanaf dit moment heel anders heten. Nou, voor de andere zes een kaartje, ik ga even de engelenkaarten erbij de dag halen. Ik doe het heel makkelijk, want dan gaat het op volgorde van dingen. Uh, dan doet het voor de andere kaartje, de engelenkaartje 1, en dan even de volgende 2. En zo heb ik, kom je allemaal aan de beurt. Dus, het eerste kaartje. Wat ik ga trekken, is, is het kaartje wat ik zelf trek. De tekst zegt het kaartje, door los te laten zonder angst, ontvang jij alles wat je nodig hebt. Dus anders is, als jij los kunt laten zonder angst, ontvang jij alles wat je nodig hebt. En het engelenkaartje wat ik voor jou ga trekken, is dan kaartje 1. En dat zegt er in jou, nieuwe waarden van het leven zullen je helpen om alles beter te gaan begrijpen. Houd je niet vast aan een standpunt, maar ervaart het leven dat vol zit met waardevolle standpunten. Dus anders is, hou je niet vast aan een bepaald standpunt, maar het gaat inzien dat het leven meer standpunten heeft, meer waardevolle standpunten ja trouwens een heel mooi kaartje een heel mooie een heel mooie boodschap nu ga ik een kaartje trekken voor Bjorn lieve Bjorn nu ga ik voor jou een kaartje trekken door pijn totaal toe te laten dan verdwijnt hij dus als je het pijn totaal toelaat, dan verdwijnt hij. En dan krijg ik voor jou kaartje 2. En het antwoord van de Engel daarop is... Schuld is nooit het antwoord. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Dus je kunt nooit iemand anders de schuld geven... Wanneer jij iets hebt, dan zegt hij ook schuld, dat is nooit een antwoord. Neem je verantwoordelijkheden altijd voor je eigen leven. En dat is ook zo. Nieuwe kaartje voor Danny. Lieve Danny, hier komt jouw kaartje. En dat zegt, is jouw geven en ontvangen in balans? Het is net zo belangrijk om te ontvangen als te geven. Dus je moet altijd, er moet evenredig met elkaar een, er zijn. Je mensen die nemen altijd alleen maar, en die geven daar nooit niks voor terug. En dan heb je mensen die geven alleen maar, maar willen nooit niks terug ontvangen. Maar dat moet in balans zijn. Je moet net zoveel kunnen geven als je ook terug kunt ontvangen. Dus dat moet in balans zijn. En dat zegt het engelkaartje. Mag ik heb voor jou kaartje 3? En een engel zegt: Je leven wordt elke dag een beetje leuker, fijner en beter. Nou, het is alleen maar een heel mooie boodschap, hè? Nu een kaartje van onze allerlieve Dirk. Lieve Dirk: Voor jou is het, het inzichtkaartje wat ik trek is. Alles wat ik van mezelf eerlijk onder ogen zie, kan ik veranderen. En dat is ook zo. Alsof we, als er, uh, wij negatieve punten hebben in ons karakter, en dat hebben we allemaal, want we zijn geen handel liefgemaakt, en dus we willen die eerlijk onder ogen zien, dan kunnen we ze veranderen. Ja, toch? Direct kaartje 4 en het antwoord is het is tijd van bezinning even wat rust en laat lichaam en, en geest de tijd nemen dus het is nog tijd dat je wat meer meditatie doet en meer een beetje in jezelf terugtrekt want het is nu tijd voor bezinning en wat even tijd zijn rust voor je lichaam en voor je geest ja? Nu ga ik een heel kaartje trekken van onze Donner. Daar in Schotland, die elke maandagavond zijn programma heeft, en ook op Donderdag. En daar komt het kaartje aan. En het kaartje tegen jou zegt. En ik ben blij met het kind in mij. Dus lieve Donner, jij moet blij zijn met het kind in mij, want dat ben je ook wel. Dat punt zit je best goed in je vuil. Je kunt ook nog echt intens van dingen genieten. Ik zie dat Guus ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Guus. En dan pak ik voor. Torna 5. En dat zegt: vandaag is het dag dat er een nieuwe situatie zal ontstaan. Oude situaties lossen op in een verhelderde. Nieuwe situatie. Dus dat is de boodschap van jouw engel. Een nieuwe kaartje voor Elisabeth. Lieve Elisabeth, voor jou het kaartje, schaamte geneest door het te verwoorden naar anderen. En dat weet ik, ik heb het zelf aan de lijf ondervonden. toen ik durfde te gaan vertellen tegen iedereen... Hoe rot jeugd ik wel liever had, dat ik mijn eigen vroeger al verschaamde, toen merkte ik dat ik er beter mee om kon gaan. En voor Elisabeth, kaartje 6. Ik hou van mijn lichaam, dat hield wonden door mijn inzichten en liefdevolle gedachten over mezelf. Dus, lieve Elisabeth Ik hou, Je moet houden van je lichaam Want dan, dat heelt wonder Door jouw inzichten En niet volle gedachten over jezelf Dus dat zegt de engel tegen jou En onze knuffelgriezen Is ook binnengekomen Die kunnen altijd even knuffelen Een Nieuwe kaartje voor onze Esmeralda Esmeralda nu jouw kaartje. Ik stel me open voor een nieuwe zienswijze. Nou ja, met je schilder heb je dat toch al. Voor jou trek ik kaartje 7. Enige kaartje nummer 7. Die engel zegt tegen jou wees oplettend en alert. Dus je moet ergens uh, alert en oplettend op zijn. Wat het is, ik weet het niet. Maar ja, je stelt jezelf wel open voor een nieuwe zienswijze. Maar blijf, alert en oplettend. Ja, mooi he, dat past wel bij elkaar, bij elkaar aan. Nu een kaartje voor Frank. Voor jou, lieve Frank, kan zijn dat er dingen zijn, of dat je denkt van dat er dingen aan je voorbij gegaan zijn, waar je misschien mee zit, maar het kaartje wat ik voor jou heb overtrekken trekken, zeg. Het is nooit te laat. Het kan zijn dat je misschien iets niet wil ondernemen, maar ze zeggen tegen je, het is nooit te laat. Ook al denk jij dat misschien. En het engelkaartje zegt tegen jou, weet dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven, niemand anders dan jij. Dus weet dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Niemand anders dan jij hebt uitgetekend. En het is nooit te laat. Zal ik er dan meteen achteraan zetten? Nu een kaartje voor onze Guus. Hij is er, uh, nou is er Krijn weer uit. Krijn wordt de wipkip, zegt Ineke. En voor onze Guus heb ik het kaartje mogen trekken. Ik ben een kind van God. Nou is het natuurlijk een ontzettend mooi kaartje. Uh, die in zal kijken wat de engelen nog tegen jou te vertellen hebben. Lieve, lieve Guus, een kaartje van jou zegt, we zijn allemaal magneten, we trekken aan waar we ons op concentreren. En dat klopt ook echt eens, dat we magneten zijn en dat we de, op de persoon aantrekken waar wij ons op concentreren. Dat klopt ook echt. Nieuwe kaartje voor Harry. De eerste kaartje voor Harry. Het kaartje voor Harry is: Liefde is de kortste weg naar God. Dus geen boosheid, maar liefde. En nu pak ik een kaartje voor Harry en dat zegt: Het leven is een feestje. Het leven is een feestje, ook al is het niet zo, kijk, elke dag, kijk, eh, het leven is een feestje, ook als het niet zo lijkt. Elke dag is bijzonder. En Ruud zegt bedankt, want het klopt. Het leven is een feestje, ook als het niet zo lijkt, want elke dag is bijzonder. En dan is het zo, elke dag is bijzonder om te leven. Om geleefd te worden. Elke dag moet geleefd worden. En voor jou, Lisbeth, het kaartje. Ik kan elk moment kiezen voor liefde. En daar geeft de engel het antwoord op. Zoals je onkruid uit het gras trekt. Gras trekt kun je ook negatieve gedachten kwijtraken. En als je een nieuwe bloem zaait, zal deze weer een volle teugen bloeien. Ik vind dit wel heel bijzonder, omdat jij zegt, ik wil kruiden gaan studeren, hè, en dat dan toevallig net het onkruid en het gras en de bloemen daarin voorkomen, wat die engel zegt. Maar zegt ook, zoals je onkruid uit het gras trekt, kun je ook negatieve gedachten kwijtraken. Als je een nieuwe bloem zaait, zal deze weer een volle teugen bloeien. Heel mooi zelfs, vind ik. Nieuwe kaartje van Ineke. Ineke is nou niet aan het koken. En niet aan het lauieren. Die is nou even lekker bij de computer. Dan kan ik gelijk je kaart trekken, die Ineke. En die kaartje dat ik trek, zegt. Ik vergeef mezelf de fouten uit het verleden. En de engel geeft daar als antwoord op. Die zegt tegen jou, zijn je denken en voelen in balans vandaag? Dus Engel vraagt aan jou, lieve Ineke, zijn jouw denken en voelen in balans vandaag? Dan kun jij alleen maar het antwoord op geven. Toch? Dan ga ik naar onze Chaco. Nou, Chaco, het kan zijn dat er iets misschien niet zo snel gaat als jij wil, maar het kaartje wat ik voor jou heb mogen trekken zegt, ik kan wachten... Dus doe dat dan ook. Heb geduld. Dat wil zeggen, heb geduld. En dan ga ik even kijken wat de engel tegen jou te vertellen heeft. tegen jou, vandaag is de healing bezig. Je geef jezelf je ook de rust. Ik wil zo zeggen dat vanuit de ho kracht, hoger machten, de healing naar jou gestuurd wordt. En ze vragen Oké, geef je, kun je dan ook jezelf rust. Ik vind wel, ik kan wachten. Ik denk wel, past wel een beetje bij elkaar. Heel blijven. kaartje voor Jan. Jan, hier komt jouw kaartje. Ik zie dat Jochem even weg is. En voor jou, Jan, het kaartje bemin ook de charme van de imperfectie. je moet niet alleen maar de charme van de perfectie uh, uh, bewonderen, maar je moet ook de charme beminnen van de imperfectie. Dus uiteindelijk is nu alles volmaakt. En dat kan ook heel aandoenlijk zijn. zien maar niet, als niet echt alles perfect is. En dan ga ik eens even kijken naar jouw kaartje. Dat is kaartje nummer 14. En dat zegt het, het, het antwoord van jouw engel: Dit is een tijd, Jan. Van groei en verbetering. En een verbetering gaat altijd vooraf aan vooruitgang. Dus verbetering gaat altijd vooraf aan vooruitgang. Dus dan weet je dat er ook weer een vooruitgang op komst is. Ik zie dat ons Marta ook binnenkomt. Goedenavond lieve Marta. Fijn dat je er bent. De Jochem was even weg, dus die sla ik nou maar even over. Dan ga ik naar onze allerlieve Krijn, die gelukkig geen wipkip meer is. Goedenavond, lieve Krijn. En het kaartje wat ik voor jou mag mogen trekken is, liefde is de sleutel tot alles. Dus, maar dat wist jij al. En jouw kaartje zegt tegen jou, 12. 15. Voor jou, lieve Krijn: ook een vertraging kan heilzaam werken. Uit tegenslagen en beproeving put je kracht en word je sterker. Nou, ik denk dat jij daar wel iets mee kan. Dat weet jij ook wel, dat jij dat ook de mensen ook voorhoudt. die op jouw pad komen, dat dat klopt. En nu een kaartje voor ons hudewijtje. En jouw kaartje zegt, ik kan ervoor kiezen gelukkig te zijn, ook als ik niet mijn zenuwen krijg. Dus die was voor Liedewijk, en het hertje zegt tegen Liedewijk: kaartje 16. Je moet goed nadenken bij de beslissingen die je neemt. Ja, hallo? Hey, motje, ben je thuis? Ben je weer thuis? Ja, ik zie het al je telefoonnummer. Goed zo. Goed zo, en dan ben je het gehad. Ja? ja? Goed zo. Oh, leuk. toch wel. Ja, we zijn het gewend dus. Ja. Nou, dat is alleen maar fijn als je maar goed uitgerust bent. Hartstikke fijn hè? Ja, hier is het ook allemaal goed gegaan. Ja, nou, hè. Drie bij je is een tien. En dat ik het even had, hè. Ja. Die had de 6, de 6e prijs, hè? En ik dacht dat is wel, er zou zijn 6, maar dat zou wel anders, dat zou 7e zijn. Ja. Hé? Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Ja. Ja, die heeft lang rondgevlogen, hè? Ik, uh... Ja, dat klopt, ja. We zijn dat in zij op tegen. Ja. Ja, maar het is goed gegaan, ja. En met het, eh, ja, je meeste, de eerste, hè. Wat vindt u er nu op? Oh, dat is goed, hè? Ja, joh, het was, het was, het was wel heel bijzonder, want ik ging vanmorgen boodschappen doen. En toen zijn we nog van dat laatste wacht, ze, ze zitten we samen bij de Lidl, Ze jullie een keer, op twee uur. Ik zei, nou, daar ja, kunnen we nog wel even, want het zit thuis. Want ik belden af, ze wilde ze wel, ze we het thuis. het is jullie moeder nou? Want ik heb allemaal jullie gebeld, maar er is niemand thuis. Dus wij met een haast naar huis. En ik zit net, en jullie gaan wel. Ik was vaak vergeten thuis. Ja, en hij belde twee minuten over één. Uh, over ja, ik heb er geen. Ik zeg, ja, heb ik er alleen? En hij had ze zelf als een tweede verwacht. Ja. Ik zei, nou, dat doe ik ook nog wel eens even meer. Uh, dat ik boodschappen ga doen heb, en mijn oren nog een ander lappen hangen. Nee, je kunt nooit weten. Maar, te, maar het is allemaal goed gegaan. Ik heb een lijst gemaakt. Ik heb het allemaal uh, op de computer gezet en zo. Nou, het is gewoon hartstikke goed gedaan, Karel. Dus, uh. Alleen, het is wel een beetje deprim deprimerend, hè? Uh, ja, dat moet ik zeggen. Gerry bellen, blij, en dan, oh, dat is gelukkig. En dan dat ik huis. Dan bel ik Ja, ik wil even zeggen wat ze is gezegd van deur. Ja, die zat minuten, twaalf minuten over één. Ja, dat was ook in hun gedachten. de volgende natuurlijk. En dus dan zegt tien van, uh, nou, uh, geef maar uh, het ringnummer dan en, uh, en de tijd. Oh ja, hier komen ze huis, heel Helemaal kort van oorsprong. Awesome. Ja, het is wel, ja, we zijn al heel gelukkig hoorden dan dan hun stem. Hè. Nou, hij had alles opgegeven, zit hij, en. Zijn er al meldingen? Ik zei, ja, ik heb al twee meldingen binnen. Van Ger. En dan, uh, dan voelde dat, uh, dat het een beetje tempert, hè. Ja. Ja, dan is het, dan is de temper weg. Uh, ja, dan heb ik het allemaal te vullen. Nee, dat kan niet, nee, hè. Ja, dat gaat rond dat klopt ook. Nou, toen, eh, nou, toen zei ik ook, nou, de hand was het gewoon heel erg uh, uh, goed. Maar ja, het was allemaal goed gegaan, dus het was goed op je ver afgestemd, dus dan is uh, het allemaal goed, hè. Toen zei je, speelt de uh, speelt je ook de eerste van. Ja, dat vond je nu al. Nou, maar bij het weet is het Nee, dat heb ik ook wel gezien, want het reedt je minder te uiteindelijk uh, mee Maar dat maakt niet uit, het is een hartstikke patissie het waard, hè? Ja, maar jij trouwens ook, hè? Alleen van onze kom, die het weer niet goed gedaan hè? Nou, ze hebben er geen in. Maar nou, koos ook maar eentje, hè? Koos ook maar eentje. Ja, maar eentje, eentje heeft terug. Ja. Nou, ja, Piet was ook wel een beetje, toen ze belde me, ja. Ze ja, zei, nou ze hebben geen, ik zei, ik weer, je oh, nou ja, 18. Nou, wel, ze ja, nou, zijn er 21. En dan weer drie ja, totdat er 31 waren, ja, toen is het niet hoor. Maar... Dat is toch toen... Nee, maar het is allemaal goed gegaan. Het is allemaal goed gegaan, Karel. En blij dat je weer op uh, grondgebied bent, Nederlands grondgebied. Dus, oké. Uh, oké, okay. ja, ja hoor. Ja, dat is goed, Karel. Hé, hey. haado, do. Ja hoor, do. Ja, dat was eventjes de voorzitter van de duivelclub. Die was, met vakantie geweest. Dus toen heb ik, helemaal alleen als, bestuurslid, alles moeten rechttrekken. Dus ik was vandaag mailpost voor de, derde de derby de jonge duiven. Maar, ze en de zoon die speelde, die is, ik wel de eerste van de club, de eerste van de Langstraat, en de eerste van de Fontunion. Nou, dat is gewoon, die gewist van de Font -Union. Nou, dat is geweldig, hè? Dat zo'n klein verenigingske toch meedoet in dat landelijk spel. Nou, dat was een kaart uh, voor uh, voor Lidwai. Je moet goed nadenken bij de beslissingen die je neemt. Ik ga nu een kaart trekken voor Marta. Nou, Jochem is weg. Die is er Ik zie dat er ook een vondeling binnengekomen is. Goedenavond, lieve vondeling. Lieve vondeling, goedenavond. Ook welkom hier bij Ridd Radio. En ik ga nu een kaartje trekken voor uh, Marta. En Marta, jouw kaartje zegt, ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. Dus ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. En de engel zegt daarop, geeft daar als aanvulling op. Zeg tegen jou, je moet nog even geduld hebben, maar uiteindelijk zal alles in je voordeel uitvallen. Dus dat is het kaartje voor jou van de engel, lieve Martha. Nieuwe kaartje voor ons, Minken. Minken, dan ga ik een kaartje voor jou trekken. En dat zegt, mijn verwarring lost op in het telkens weer zoeken en uitdrukken van mijn waarheid van dat, van dit moment. Dus jouw verwarring dat lost op als je iedere keer weer, euh, als je steeds weer zoekt naar de waarheid van dat moment. Want als dus iedere keer is dat anders. En wat zegt die engel daarop met kaartje 18? En jouw engel zegt, de noodzakelijke verandering heeft plaatsgevonden en je bent nu in staat te krijgen wat je hebt verdiend op emotioneel en materieel gebied. Dat is alleen maar heel goed, hè? Het geluid viel even weg, zei Marta. Dan moet ik dadelijk eh, zeker het kaartje terug van Marta. We gaan nu eerst even door naar Theo. Lieve Theo. Ja, ik kan dat nu niet meer terughalen, Jan. Ik weet dat nu niet, niet meer, want ik, wat, ik ben nu met die dubbele kaarsjes bezig. Ik weet niet meer wat ik heb betrokken voor jou. Ik heb het al, het kaartje was voor jou, bemin ook de charme van de imperfectie. Dus bemin niet alleen maar de charme van de perfectie, maar bemin ook de charme van de imperfectie. En de engel van Marta, moet ik even kijken, maar ik weet niet of dat hij nog op voor staat, staan, lieve Marta want dan is dan het kaartje voor vol minken geweest. Kijk of terug teruggaan, of dat dat dat, dat iedere keer. Die kaartjes dan, die ene kan ik niet terughalen, want dat verspringt iedere keer. Dat kan ik niet terughalen, dus dat kan ik niet terughalen. Ik zal dadelijk een nieuw engelenkaartje kaartje voor jou trekken. Ja? Nieuw kaartje voor Theo, lieve Theo. Hier komt jouw kaartje. En dat zegt tegen jou, en dat vraagt naar jou: Ben ik trouw aan mezelf? En het kaartje zegt, ben ik trouw aan mezelf. Dat is het kaartje voor, uh, Theo. En dan ga ik even kijken wat zijn ene kaartje zegt. En dat is kaartje 18. 4, 8, 12, 16. En dat zegt tegen jou, lieve Theo, streef niet te veel vooruit. Als de tijd rijp is, komt het naar je toe. Het komt wanneer het komt. Ik vind dat wel heel, mooi, heel mooie kaart. Een nieuwe kaartje voor onze vondeling. Wie is de vondeling gelegd? Neem ik aan. Germ de bloeike. Ik ontdek dat ik wat te zeggen heb, en ik zeg het. Dus, uh, vondeling, je, zeg, je, je, je, je ontdekt dat je wat te zeggen hebt, dus je zegt het ook. En dat zegt de engel daarop. Kaartje nummer 19. verandert alle negatieve gesprekken met jezelf eens in positieve gesprekken. Dus alle negatieve gesprekken die je met jezelf voert, gaat die eens veranderen in positieve gesprekken. We gaan eerst een kaartje trekken door het red, red Die heb ik trouwens nog niet gehoord vanavond. En verdred het, het kaartje, ik ben bereid mijn weerstanden te overwinnen, om mezelf werkelijk onder ogen te zien. Dat is verdredred. En dat trek ik voor kaartje 20. Jezelf met eigen liefde en eigen waarde. Je bent uniek. Dus dat zegt de Engel tegen Tred. Doe ik een kaartje voor de operator. En daar wordt, wordt aangevraagd dat jij jezelf liefdevol moet vergeven. Dus liefdevol vergeef ik mezelf. En dan ga ik voor jou het kaartje trekken. Nummer 21. En dat geeft als antwoord, dat is hetzelfde kaartje als ik voor Tjako heb mogen trekken, Wat die zegt, vandaag is de healing bezig, kun je zelf ook de rust. Wat moet je dan ook doen? Nou, dan ga ik een kaartje trekken voor, nog een engelenkaartje kaartje trekken voor Marta, want dat had ze niet gehoord. Dus ik kom daar gewoon nu hetzelfde, Marta. Het antwoord is, die zegt, leert afstand nemen, te nemen van het verleden. Weet dat de toekomst voor je ligt. Dat is weer altijd regelmatig een wonderlinietje naar de koelkast. Dan een kaartje voor onze burger, onze allerlieve burger, die pasjarig is geweest. Lieve burger, jouw kaartje zegt, ik luister naar de taal van mijn emoties. Pst. Dus de taal van je emoties zijn heel belangrijk. En daar wil ik even het volgende bij zeggen, kijk als je op een gegeven moment iets wat je hoort het maakt je kwaad, dan weet je dat de boosheid onder betreend voor, eh, voorval in zit. Als je iets hoort en dan maak je verdrietig, dan weet je dat er, dat er verdriet bij je zit onder een bepaald voorval. Dus je moet ook luisteren naar de taal, hoe reageer ik emotioneel op een bepaalde situatie. En daar moet je altijd naar luisteren. En dan ga ik even, ga ik weer even een enige kaartje trekken voor burger. Marta, die ze eruit en neemt die uit? En burger, tegen jou wordt gezegd, ongeziene krachten zijn actief. Vertrouw erop dat alles wat gebeurt, ook het juiste proces is. Dus, ongezien, en nou, nou, dan ga je even kijken op de taal van je emoties. Nou, dan zegt die engel, nou ongezien de krachten zijn actief. Vertrouw erop dat alles wat gebeurt, ook het juiste proces is. Ik zie dat onze Teddy weer ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Edwin. Leuk dat je er ook nog even bent. Al is het nog maar 20 minuten te gaan. 39. Nu ga ik een kaartje trekken voor Jochem, want dat had ik nog niet gedaan. Of dat had ik wel gedaan. En ik had voor Jochem wel een kaartje getrokken. Jochem had ik het kaartje getrokken. Nee, ik heb voor Jochem nog geen kaartje getrokken, dus dat ga ik nu trekken. Dat was voor, dat was voor Bjorn. Dan zit ik een keer in de weg, hè, met Bjorn en met Jochen. Nou, voor jou, uh, lieve uh, Jochen, het kaartje, ik ben bereid mijn planning los te laten om te kiezen voor wat er in dit moment passend en goed voelt. Er is niks te plannen. Gebeurt nou? Ik niet. De katten zijn weer eens even bezig. ga weg dan. Zo, mijn toetsenbord was gevallen. Dan zal ik nog even kijken wat je het nog doet. Nou, eens even kijken, dus dat was het kaartje. Dan ga ik nog even het Engelenkaartje kaartje erbij trekken. Jochem? Nee, eens stoelboot, dat uh, mijn, mijn, uh, mijn toetsenbord. Dat is een draagbaar toetsen, dat is een, een draadloos. En dat had ik hier op de tafel gezet. Hier op de map, en heeft de kat er afgegooid. Of ze dat weten, het terrein, dat ze gewoon niet een toetsenbord eraf gevoerd. Dus we gaan er maar naar kijken. Mens. En het Engelenkaartje zegt tegen jou. Ga nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Volg de weg die voor jou is uitgestrekt. Dus Dat is het kaartje voor, uh, Jochem. Nu ga ik een kaartje trekken voor. Ons aller Edwin, want die is ook binnengekomen nog eventjes. En voor jou een kaartje wogen trekken Edwin, dat je altijd rekening moet houden wanneer er mensen zijn die op- of aanmerkingen hebben. En dan zeg je maar gewoon, ik ben ik en jij bent jij. Dan moet je altijd rekening houden. Ja? ik ben ik, en jij bent jij. En dan zegt de engel, zegt tegen jou, en dan ga ik nu een kaartje pakken, dan misschien, ik heb ze nu allemaal gehad, die ik misschien al voor iemand anders heb getrokken, maar ik klik er maar gewoon eentje na, en dan doe ik deze, en dat is, zorg eens wat voor meer humor, dan bekijk je het leven, is van een andere kant. Ik vind het trouwens wel mooi. He? Dus lieve Edwin, zorg eens voor wat meer humor. Dan bekijk je het leven eens van een andere kant. En nu ga ik een kaartje trekken voor mezelf. Even kijken. Er is nu nog iemand binnengekomen die ik te beter En tegen mezelf moet ik zeggen. Nilly ken je fouten, maar behandel ze met zachtheid. Dus met andere woorden, als ik fouten maak, naar mensen toe of wat ook in mijn leven, het dan niet mezelf, maar behandel ze met zachtheid. Ook ik maak fouten, natuurlijk. En misschien meer als zijn. Ik probeer wel elke dag. En dan zeg kijken kijk welke kaartje zal ik trekken. Acht. ga ik een keer door. En die zegt, en die zegt, het leven is heerlijk en fijn, als jij dit ook werkelijk schept. Dus, mijn leven is gewoon heerlijk en fijn, als ik het op mezelf creëer eigenlijk. Hè? Ik vind het eigenlijk al mooi. Toch? Wat komt de aan de slaapkop? Wat was mijn, uh, wat was mijn kaartje? Komt Björn aan, ik ben al helemaal in het begin geweest. Maar zo is het ook eigenlijk. Nou, vergissen is menselijk. Vergissen is menselijk, zegt de vergissen. Ze ik boven ook wel eens in de sfeer. Nou, je moet gewoon euh, dingen kennen. Er wordt niet van niks gezegd, vergissen is mensen. Over geld wordt er niet anders gezegd als, het slijt de aarde. Want boven... Er komt de andere zes dan, doe mij ook maar een kaartje, Nelly. Dan nou, vraag ik mij, ik altijd denk het zit te slapen, want ik heb van jou een kaartje getrokken, anders is, en dat was... Uh, uh, even kijken hoor. Kom daar aan ja, of zij aan, wat het maakt niet uit. aan jullie, hoor. Je bent echt een mooi span. <laughs> Je zijn echt een mooi span, jullie. Uh, uh, deze was van Edwin. Ik ben blij. Ik ben, ik ben ik, en jij ben jij. Deze was van Jochem. Ik ben bereid mijn planning los te laten. Die was van Jochen. Voor Jan was ik begin de charme van de imperfectie. En dus, liefde is mijn sleutel tot alles. Maar wie was die ook alweer? Dat weet ik even niet. Voor Liedewij was het, ik, ben er, ik kan ervoor kiezen gelukkig te zijn, ook als ik niet mijn zin krijg. Die was voor Liedewij. En dan, ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. Die was van, ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. Even nadenken van wie dat die was. Dat weet ik even niet. En voor Reminke was ik, mijn verwarring was op telkens weer zoeken in het uitdrukken van de waarheid van het moment. En voor, uh, Jaco was het, ik kan wachten. Dan heb ik voor iemand de kaart mogen trekken, ik vergeef mezelf de fouten uit het verleden, dat dat voor Theo was. Ik kan elk moment kiezen voor Liefde was van Lisbeth. Liefde is de kostweg weg naar God. Dat was ook, uh, daar in de buurt van uh, Lisbeth. Ik ben een kind van God van Schuus. Oh ja, het is nooit te laat. Die was voor Chaco. Voor, Mart voor uh, dingen wat ik open me, open me voor een nieuwe zienswijze. Voor uh, Lisbeth was ik uh, mijn schaamte genezen door het te verwoorden naar anderen. Dan had ik een kaart mogen trekken voor iemand, ik ben blij met het kind in mij. Wie had ik niet nou getrokken. Ik ben blij met het kind in mij, dat weet ik even niet. Op. Alles wat ik van mezelf eerlijk onder ogen zie, kan ik veranderen. Die had ik gedacht, gedacht getrokken voor keer. Voor Danny had ik getrokken is mijn geven en ontvang in balans. Het is net zo belangrijk om te geven om te ontvangen. Dan heb ik ook voor iemand de kaart mogen trekken door los te laten zonder angst. Ontvang ik alles wat ik nodig heb. Die kan ik wel eens hebben moeten trekken voor de anarchist. Ben ik trouw aan mezelf? Die heb ik ook voor iemand mogen trekken. Die was voor Theo ben ik trouw aan mezelf, die was van Theo. Dan heb ik voor iemand de kaart mogen trekken, ik ontdek dat ik wat te zeggen heb, en ik zeg het. Dan heb ik ook nog eentje liefdevol, vergeef ik mezelf. Voor Burger had ik de taart van, eh, ik luister naar de taal van mijn emoties. En voor mezelf had ik, ken je fouten, maar behandel ze met zachtheid. Dan heb ik ook een vriend met de kaart mogen trekken. Ik ben bereid mijn weerstanden te overwinnen om mezelf werkelijk onder ogen te zien. Nou, jij mocht de fout uit je verleden loslaten, hè? Oh, dat was Ineke. Ja, je... normaal weet ik dat altijd. Dan heb ik zo volgehouden, volgorde, maar dan komt het dat die engelen ertussen gekomen zijn. Maar, je mensen, het maakt gewoon helemaal niet uit. Het, uh, het zit er weer bijna op. Morgen gaan we er weer een zondag tegenaan. Ik ga in ieder geval morgen, wat ga ik morgen doen? Van alles en, uh, en niks. Ik ga morgen van alles doen en niks. Nou, maandagavond hoop ik natuurlijk weer bij jullie, te, bij jullie te kunnen zijn. Ik heb gezien dat Linda weggegaan is. Ze heeft het trouwens niet zien vertrekken. Die was wel binnengekomen, maar die is weer vertrokken. Of heb ik dat mis gehad? Dat kan ook. Komt de klep niet altijd op de chat? Ja, lieve Ineke en ik mag de fouten van het hele dus laten. Ah. Ik, je zag het ook, hè? Ik had ook de kaart moeten euh, doen, hè? Dat was zo mooi. Dat ik net die kaart van mezelf heb getrokken. Moet ik goed luisteren, hè? En dat ik nou uiteindelijk jullie zeggen dat ik de kluts kwijt ben. En, staat er, en ik had de kaart van me trekken. Moet ik trekken. Ja. Kijk, het staan. Ken je fouten, maar behandel ze met zachtheid. <lacht> dus ik streel nu gewoon zelf over mijn armen zo. En dus zo over mijn haar. En dus zo over mijn hele lichaam. Dus ik eh, ken de fouten. Maar behandel ze met zachtheid. Die anesthes heeft volgens mij helemaal geen geluid, hoor. En ik heb geen toetsen uh, wat dat het doet even kijken, ik heb dus activeren want de batterijen zijn eruit gegaan ik mocht geloof ik ergens op een knop drukken want die heb ik nu van onze Theo gekregen hè? even kijken, zit er achterin ergens een dingetje oké, okay, we kijken of er de toetsen doen. ja hoor, hij doet het weer Hij doet het wel. Hij doet het weer. Nee, ook. Kijk maar. Maak lieve wij, wel te rusten nou, Jochem die is er maandag niet maar dat denkt hij wel aan me Theo is weer terug binnengekomen, die was weg en dacht ga nog even terug die denkt is het toch nooit te laat nul te laat om afscheid te nemen nou, Jan is er ook uh, tussen. Nou, lieve mensen, jullie kunnen dadelijk natuurlijk luisteren naar uh, de kroeg. Ik weet niet of dat Frenk vanavond uh, de plaatjes draait op Adrie. Dat zullen jullie wel vanzelf achterkomen. Maar in ieder geval, het bliksemt hier. Wauw, zegt Burger. Ja, Bij ons heeft het ook flink gewoon cool meer. En er is een ding geweest. Maar ik ga stoppen, lieve mensen. Ik wens jullie morgen nog een hele fijne zondag. Allemaal een stevige knuffel van mij. En op z'n Brabants gezegd... Hapdoe!